Er staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden-Oost 4 kilometer. Op de A1 de andere kant op richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 7 kilometer na een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A6 richting Muiden bij Knopend Muidenberg 3 kilometer. En na een ongeluk op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid 4 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht. Tot zover de verkeers.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Yeah. Zie FM.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 Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 hier bij de lokale omroep CFM Zandvoort... Mijn naam is Mario Zandvoort en het komende uur neem ik u weer mee op reis... terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70... met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Het is vandaag dinsdag 9 november 2014. Nee, wat zeg ik? We zitten in de maand december natuurlijk. 9 december 2014. U hoort de muziek, onze herkenningsmelodie van Louis Davies... met Weet Je Nog Wel Oudje, een opname 1928. En de volgende band, dat zijn de havenzangers... was een Nederlands volks- en feestband. De, de muziekband uit de stad Apeldoorn. Ze werden opgericht in 1977 en afhankelijk waren ze gespecialiseerd in oud-Hollandse zeemansliederen. De band is vooral in het Nederlandse snammelcircuit bekend, maar heeft eind jaren 80 ook in de Verenigde Staten en Canada getoerd. Bekende nummers zijn natuurlijk onder andere Greetje uit de polder, daar bij de waterkant en stag s'nachts naar twee en trouw niet voor je veertig bent en ik heb voor u nu als schepen gaan varen. Hoort het nu hier op ZFM Zandvoort. Een vrouw op de kant Met Ik ben verliefd op John Travolta. En ook hoorde nog Jeanette van Zutphen met Waarheen en Waarvoor. De volgende artiest is Gerardus Antonius Cox. En u kent hem natuurlijk onder zijn artiestenaam Gerard Cox, geboren in Rotterdam op 6 maart 1940. Is een Nederlandse zanger, cabaretier, scenario-schrijver, acteur en regisseur. Geboren en getogen Rotterdammer. Die begon als onderwijzer. En als vertolker van luisterliederen in de stijl van uh, Jaap Visser. Verwierf Cox rond 1960 enige bekendheid in Nederland en Vlaanderen. Hij maakte toen ook als een eerste de gramofoonplaatopnames. In 1962 werd hij afgewezen bij de toneelschool, maar hij speelde wel een kleine rol in het toneelstuk. Blijde verwachting van het gezelschap Lily Bouwsteen. En later, in de jaren 60 stond hij als cabaretier op de planken met voorstellingen als van Prins geen kwaad. En dat was in 1963 moeilijk doen. Een jaar later en welvraat in 1966. En hij was tevens een columnist in de Oud-Rotterdammer en de Feyenoordkrant. En in de laatste noemde hij zichzelf een grijze muis op de tribune. En hekelt hij voor Monkemum van Media als de Volkskrant en de Omroepen in Hilversum. En u hoort hem nu. Het rit uit ik mei 1974, die goede oude tijd. Gerard Cox, nu op de radio. Ach, hoe lang is het geleden? Met de diligence naar Gouda. Onze grootvaders reden, zeer voornaam en zeer bedaard. Krakend en wiegend door het land, het duurde lang.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 The war you're driving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 Ik je eens terug zal zien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 Maar in het zadel met zich mee. Samen bouwden zij een paradijsje. Liefde daar gelukkig en bevrie. Het was heel voorspoedig. Nauwelijks was er een jaar voorbij. Of een flinke vijfling in de wieg lag. Brullen Johnny, jodel is voor mij. Ripa, ba, pa, ba, opa. Read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, day, it, read it, read it, read it, read read it, read it, read it, read it, day, skip that it, read day, read it, read it, read it, read it, it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, Je jodelt, kun je ons bevoren. Oh, Johnny laat je jodel nog eens voor. Johnny laat je jodel nog eens slaan. Als je jodel dan zijn wij verloren. Want dan kunnen wij je niet weerstaan. waren de hillebillies met Johnny Laatje Jodel nog eens horen. En ook hoor je nog vader Abraham voorbij komen met Adelle. De volgende dame heet Terry Scholten. En ze is geboren als Dorothea Margrethea, roepnaam Terry Scholten van Zwieteren. Ze is geboren in Rijswijk op 11 mei 1926 en al daar overleden op 8 april 2010. Was een Nederlandse zangeres en presentatrice. Terry van Zwieteren was de dochter van een amateur, en regisseur die de Haagse toneelvereniging Odia oprichtte. Hij inspireerde haar om ook te gaan toneel spelen. En na middelbare schoolopleiding op het Rooms-Katholieke Meisjesliceum in Den Haag. wat tegenwoordig het Internationaal College Edith Stijn heet. speelde ze een kleine rol in een show van Toon Hermans. En op 27 maart 1944. Ontmoeten van Zwieter de zanger Henk Scholte die in die tijd optrad in een duel met Albert van Hetzelfde... onder de naam Scholte en van Hetzelfde. En zij verloofde zich in 1945... en trouwde twee jaar later op 22 augustus. Henk Scholte overleed op 17 juni 1983... en Terry overleed 27 jaar later op 83-jarige leeftijd. Ze trad onder andere op in de bonte dinsdagavondtrein van de Avro... met liedjes die door Henk Scholte waren geschreven. En nu hoort u haar met die vrolijke plaat een beetje...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 Zag zij de jagers zo. was uh, Johnny Hoes met Marietje. En ook hoor u Peter Koelewijn voorbij komen met Spel die Dans. En daarvoor natuurlijk Terry Scholte met Een Beetje. CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met mij, Mario Zandvoort. En zoals altijd iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12... neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Onderweg zometeen, Lisbeth List. Trio Ben Lansink heb ik nog klaarstaan. Annie de Reuven misschien, maar nu eerst uh, Doris... Als ik wist dat je zou komen. Is doors thuis? Al bij duurt meneer Korstein. Kom boven. Maar ja. wel even de voetjes wegen beneden hoor. Ja, ja. Ha die doors. Hoe is het ermee? Goed meneer Korstein. Goed, maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat je zo van was komt binnen Hoe dat zo? Nou, kijk eens hier.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 was Doris met als ik wist dat je zou komen. En zo kwam ook een eind aan dit programma. Het is bijna twaalf uur. Uiteraard als u denkt dat ik wil het programma nogmaals beluisteren. Dat kan aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 Wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week dinsdag vanaf 11 uur hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik laat u achter met Lisbeth Lisbeth Victoria en misschien nog een trio Ben Lansing. En ik zeg tot ziens... Zing tot de kermis haar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 Mee. Niet zo kan dat hippe... GFM, allemaal fijne dagen.